Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Gemengde reacties in Den Haag op het Vijf Partijen Akkoord. Vanmiddag worden de eisen bekend in het liquidatieproces. En Nederlandse handbalsters zetten een belangrijke stap richting Olympische Spelen. Vanmiddag veel zon. 21 graden in het noorden van het land en 25 graden in het zuiden. De wind uit het oosten die is matig. En morgen en tijdens de Pinksterdag ook zonnig en warm. De reacties op het vijf-partijenakkoord die komen binnen en die reacties die zijn verdeeld in Den Haag. Politiek directeur Hans Andringa. Hans, uh, is, is, is het er nu officieel het akkoord? Nee, het is er nog uh, niet officieel. We doen het voorlopig nog met de aller, allerlaatste uh, nou, proefdruk, zouden we moeten zeggen. Er wordt op dit moment uh, nog gewerkt aan hier en daar wat laatste punten en komma's. Grote verschillen zullen er uh, niet in zitten. Maar het is nog steeds niet tegen alle beloften in uh, om twaalf uur verstuurd naar maar de Kamer. In, in de loop van de middag dan uh, komt het vast. Daar kunnen we vanuit gaan. Hoor. Ja, precies. En uh, iedereen die gaat er ook vanuit dat wat wij nu hebben dat dat het ook is, mm -hmm. want uh, in de Tweede Kamer staan uh, de fractieleiders al klaar om hun reactie te geven op het akkoord dat ze bereikt hebben. Wat daar vooral uh, naar voren komt, is dat met die maatregelen die genomen zijn, die 8,5 miljard lastendruk, niet leuk. 3,5 miljard aan ombuigingen erbij, ook niet leuk. Verhoging van het btw-tarief, allemaal niet leuk. Nullijn voor ambtenaren, AOW-leeftijd met ingang van 2013 omhoog. Beperking, uh, hypotheekrente-aftrek, versoepeling, ontslagrecht, al dat soort zaken die we de afgelopen tijd hebben gehoord. Ze zijn er niet echt blij en trots mee, maar het kon niet anders. Dat is de lijn van de reacties. Er moest iets gebeuren om Nederland financieel overeind te houden. We maken een kort rondje langs een paar van die vijf fractievoorzitters. We beginnen met Jolanda Sap, eh, daarna eh, het CDA en we eindigen met de ChristenUnie. Ja, je ziet eigenlijk een totaalbeeld nu waar uh, nou ja, iedereen ongeveer in dezelfde mate moet inleveren, maar waar er wel gewoon veel spreiding is. Werkenden die moeten wat meer inleveren door die reiskostenvergoeding, uh, uitkingsgerechtigden die staan om te beginnen op een wat grotere min dan werkende zonder die reiskostenvergoeding. Al met al vind ik het een evenwichtig beeld. Wat we gedaan hebben is laten zien dat we onder hoge druk in staat zijn om tot een akkoord te komen. Noodverband. Nou, het is misschien wel meer dan een noodverband. Het is echt laten zien dat men het vertrouwen kan hebben... dat als er weglopers zijn in de politiek, zoals de PVDA heeft gedaan... zoals de PVV heeft gedaan, dat er ook partijen zijn die wel bereid zijn... te zeggen hoe het eerlijk staat. En dat je uiteindelijk met elkaar tot een oplossing moet komen. En dat is de grote winst van dit akkoord. Want voor onze jongeren leek het steeds moeilijker te worden... om een vaste baan te krijgen, om een woning te kunnen aanschaffen. De zorgkosten die zo groot werden dat als we niet oppassen... ze straks 40 tot 50 procent van hun inkomen aan zorg moeten gaan betalen... Als we niets gedaan hadden, zouden die problemen alleen nog maar vele malen groter zijn geworden. De rekening wordt bij iedereen... Neergelegd. Dat, dat doet pijn. Maar nogmaals, zij zullen zich ook realiseren... dat je niet eindeloos rekeningen door kunt schuiven... omdat die een keer betaald moeten worden. En we voorkomen nu dat die rekening eindeloos wordt doorgeschoven. En die allerlaatste stem die was van Stef Blok van uh, de VVD. Mm. Nou, De oppositie die was er natuurlijk ook bij om hun reactie uh, te geven. En je voelde natuurlijk al wel aankomen. Zij hebben niet meegedaan aan dit akkoord... omdat ze vinden dat dit akkoord uh, uh, niet goed is. Um, en zeker Geert Wilders van de PVV heeft kritiek op de VVD. Volgens hem zijn ze helemaal de weg kwijt. Daarom is de VVD volgens mij ook absoluut de weg kwijt nu. De hardwerkende Nederlander die iedere dag om 7 uur opstaat om naar zijn werk te gaan. die raakt dadelijk zijn reiskostenvergoeding kwijt. Die moet meer btw betalen. Die moet weer voor de eigen risico betalen. Dus het is slecht voor de burger. Slecht juist voor die hardwerkende Nederlander waar de VVD het dacht voor op te komen. En het is ook slecht voor de economie. Het sleutelwoord zit in die korte termijn. Dit akkoord probeert inderdaad met een sprintje. naar die 3% te trekken. En valt daarna plat op de mat, doordat je de economie tot stilstand brengt en de werkloosheid verhoogt. Een verstandige route naar begrotingsevenwicht loopt via een groeiende economie, niet via een krimpende economie. Nou, en dat is wat er op dit moment wel aan de hand is, die Nederlandse economie krimpt. De vijf partijen zeggen, we konden niet anders. In de oppositie zegt, je had het anders moeten doen. Hans, dankjewel. Volgende week is er een debat in de Kamer over dit akkoord vn gezant Kofi Annan vertrekt binnenkort opnieuw naar Syrië. Om veiligheidsredenen zegt de VN niet wanneer, maar volgens Syrische regeringskringen wordt Annan maandag in Damaskus verwacht. Hij wil daar proberen om alsnog een staart te vuren tussen de oppositie en de regeringstroepen tot stand te brengen. Op 12 april werd al zo'n akkoord bereikt, maar dat wordt op grote schaal geschonden. Bijna 300 VN-waarnemers die op de naleving van het bestand moeten toezien, kunnen niet voorkomen dat de gevechten gewoon doorgaan. Op de effectenbeurs in Madrid is de handel in het aandeel van de Spaanse bank Bankia stilgelegd. En dat is gedaan op last van de Spaanse financiële waakhond. Bankia werd twee weken geleden deels genationaliseerd... vanwege problemen met beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. De bank zal waarschijnlijk vandaag de Spaanse overheid opnieuw om een kapitaalinjectie vragen. Economieverslaggever Bart Kamphuis. Nou, eerder heeft de Spaanse minister al gezegd dat uh, om Bankia overeind te houden... dat dat uh, zo'n 9 miljard euro zou gaan kosten... Uh, dus nog 4,5 erbij van wat er nu ligt. En nou, vanmorgen verschenen er dus berichten dat die 9 miljard... dat het misschien wel 20 miljard moet zo uh, zou moeten zijn. Uh, vanavond uh, komt het bestuur van Bankia bijeen... en zou dan met de vraag voor al dat extra geld naar buiten komen. Dit is het NOS-journaal Het Dorald meegens. Het Openbaar Ministerie maakt vanmiddag de strafwijzen bekend... tegen de elf verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. Ze staan terecht voor een reeks moorden en pogingen daartoe... in de Amsterdamse onderwereld. Het requisitor, het eindbetoog van de officieren van justitie, neemt zes dagen in beslag. Vanochtend werd het laatste onderdeel van de aanklacht behandeld. Het vormen van een criminele organisatie die als doel had mensen te vermoorden. Verslaggever Matthijs van der Wiel in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Matthijs, ja, hoe toon je dat aan dat verdachten samen een organisatie vormden, een georganiseerd samenwerkingsverband? Dat moet blijken uit de verschillende moordonderzoeken in dit proces. Het feit dat ze samen meerdere moorden zouden hebben gepleegd of voorbereid. Maar het blijkt volgens justitie ook uit de manier van opereren. Allerlei brokjes informatie waaruit een crimineel samenwerkingsverband blijkt. Met een lijst van mensen die moesten worden geliquideerd, zo noemde de officier het. Ze gebruikten bijvoorbeeld allemaal verschillende telefoons en piepers om onderling te communiceren. Steeds maar één telefoon voor één contactpersoon. En dan gemarkeerd met gekleurde stippen. Allemaal om ervoor te zorgen dat ze niet zouden worden afgeluisterd. De batterijen moesten er ook uit als ze elkaar troffen. En dan gebruikten ze codes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat was de code volgens justitie. dat de liquidatie uh, van uh, Kees Houtman was uitgevoerd. Er waren ook codewoorden. zoals uh, supermobiel, White Cloud of Power Flush. Uh, dat zijn allemaal tien uh, letters. En die staan dan weer voor cijfers van telefoonnummers. Aan de telefoon eh, praten ze met elkaar in geheimtaal, nooit de echte namen. Afspraken werden gemaakt met valse tijdstippen. En de bedoeling was om elkaar dan twee uur later of twee uur eerder te treffen dan afgesproken. Allemaal om de politie te misleiden. Ze reden ook in gepanzerde auto's. Ze zorgden financieel voor elkaar als er iemand toch werd gepakt. Het zijn allemaal aanwijzingen dat ze een criminele organisatie voerden, zegt het OM. Ja, de verdediging die kan daar tegen inbrengen dat het praten in geheimtaal nog niet strafbaar is... en dat het je ook nog geen moordenaar maakt. En dat het ook allemaal gebeurd kan zijn om hele andere misdrijven te verhullen... zoals bijvoorbeeld drugshandel. En, daar staan, en daarvoor staan ze hier niet terecht. Nou is ook de naam uh, Matthijs van, van Willem Holleden genoemd in, in dit kader... maar hij staat niet terecht in dit proces. Wat, wat zegt justitie over hem? Ze zijn nog niet klaar met Holleder, zei de officier heel duidelijk. Er is altijd wat onduidelijkheid geweest... over wie het OM nou als de baas zag in die organisatie. Was dat Dino Soerel of was het Willem Holleder? Nu zegt Justitie, ze opereerden naast elkaar. Ze zaten eigenlijk op, de, op dezelfde hoogte. De een was niet hoger dan de ander. Dino Soerel, die staat hier terecht. Willem Holleder niet... Nog niet, moet je misschien zeggen. Want het OM zei vanochtend heel duidelijk dat zijn rol bepalend is geweest. Dat hij zelfs een steeds prominenter als verdachte naar voren is gekomen. En ze zeggen letterlijk, we hebben absoluut niet besloten... dat we hem niet alsnog zullen vervolgen. In Duitsland is een nieuwe donorwet aangenomen. Elke Duitser van 16 jaar of ouder moet de komende tijd een keuze maken... of hij zijn organen na zijn dood wil afstaan of niet. Door de nieuwe wet worden zorgverzekeraars verplicht... hun klanten geregeld te vragen of ze donor willen worden. De hoop is dat daardoor meer mensen hun organen zullen afstaan... maar er zijn geen gevolgen als iemand niet op de verzoeken reageert. In dat geval beslissen de nabestaanden. In Duitsland wachten ongeveer 12.000 mensen op een donororgaan. Vooral de vraag naar nieren is groot. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Bijna 2,1 miljoen mensen hebben gisteravond... naar het optreden van John Franka gekeken. De halve finale van het Eurovisie Songfestival... blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het Songfestival was gisteren het best bekeken programma. Maar John ik Franca sinds... kreeg te weinig stemmen voor de finale van morgen. Haar versie van You and Me was niet helemaal zuiver... en daar reageerde ze vanochtend op. Ik heb sinds ik You and Me heb geschreven... dat liedje 500 keer gezongen of zo... En dan, uh, ja, toevallig was dat, uh, was gisteren de dag... Dat hij, dat hij dan in de avond net ja. niet zo ging zoals ik hem uh, wou doen, denk ik. Ja. Ja. Sport. De Nederlandse handbalsters zijn goed begonnen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Oranje was met 29-28 te sterk voor Kroatië. Een sensationele overwinning voor de ploeg van bondscoach Henk Groener. Nou, je weet dat ze het kunnen, maar je, je weet niet dat ze het op dit moment kunnen. En dat vind ik, uh, hebben ze laten zien uh, in de aanloop. En toen merk je al dat de ploeg goed in elkaar zit, ze vechten voor elkaar. En we weten dat we goed kunnen handballen. En het was belangrijk dat we in het begin de dekking goed hadden staan. Daardoor hadden we de Kroatische aanval onder controle. En dan zie je toch dat ze veel moeten wisselen. binnen is iets wat toch, ja, Estelink Robba van 2K was. Komt moeilijk uit de verf, we hadden de, de cirkel aardig onder controle. En dan gaan ze er zelf steeds meer in geloven. Zij heen Groener, Oranje neemt het in de strijd om een Olympisch ticket verder ook op tegen gastland Spanje en Argentinië. De nummers 1 en 2 mogen naar Londen. En voetbalbondscoach Bert van Marwijk maakt morgen bekend welke spelers afvallen uit de selectie van het Nederlands elftal. Bas Tiggelen, waarom wacht hij daar nog mee? hij ja, wilde het in ieder geval niet nog later doen. Daar is ook nog even sprake van geweest. Maar dan kwam het weer een beetje in de knoei. Dat vond ik niet zo netjes met de wedstrijd tegen Bulgarije. Hij dus zegt dat wil ik eigenlijk niet. Ja, eerder is ook gek, want je zit hier nu nog met z'n allen. Dus het is ja, morgen toch de afsluiting van de Trainingsweek in Lausanne en het begin van een nieuwe week in Nederland. Dus ik vind het wel logisch moment om het morgen te doen. Hmm. En, en heeft hij al iets gezegd tijdens de persconferentie? Nou, nee, kijk, wat je op de achtergrond wordt trouwens, hij glijdt uit de metro in Lausanne, dat je niet schrikt dat mijn telefoonabonnement niet betaald <lacht> um, Nee, hij heeft gezegd, um, ik ben er zo goed als uit, dat vond ik nog wel opmerkelijk, ik had eigenlijk het idee dat hij er al uit was, maar hij is er zo goed als uit. Dus hij zal er toch nog een nachtje over moeten slapen, voordat hij ons dus morgen gaat vertellen welke vierden naar huis moeten. Hij heeft lopende woorden gesproken over Jeroen Willems. Dat was een lang betoog, maar dat sloot hij ook weer af met de woorden. Maar ja, of hij er nu al klaar voor is, dat weten we ook niet. Kortom, we kunnen uh, 24 uur speculeren blijven en dan zijn we eruit. Kan nog alle kanten op. Net als die metro, ja, de metro daar in Lausanne. Dankjewel, Bas Ticheler. Ja. Naar de ANWB nu. Edwin Gerritsen met verkeersinformatie. Nou, dit keer Johnson op De linkse is al op gang gekomen: 75 kilometer file. Lange files al volop de A1 vanuit Amsterdam. Op de A28 vanuit Utrecht. En naar Maastricht op de A2 zit het ook erg druk. En dat geldt ook voor de A50 naar Arnhem naar Os. We hebben nog bijzonderheden op de A28 Utrecht naar Amersfoort. een spoedreparatie bij Leusden Zuid. Daar is de rechterreis ook dicht. Op de A50 Arnhem ligt Zwolle. zwollen. Het 7 kilometer bij apeldoorn noord Daar is een auto met Caravan geschaard. En daar zijn twee rijstoken dicht. en het verkeer wordt er over de ook geleid. In Zeeland is de N59. De weg zierikzee Hellegatsplein In beide richtingen dicht door een eindig ongeluk. Tussen de aansluiting N256 en Nieuwekerk. Houdt daar dus rekening met een omleiding. En in de je Eindhoven op de N2 richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Veldhoven-Zuid. Er staat een drie kilometer. En bij Veldhoven-Zuid is de ook afgesloten. John, hartelijk dank voor de verkeersinformatie. De hoofdpunt uit deze uitzending nog een keer. Gemengde reacties in Den Haag op het vijf partijen- Akkoord. Vanmiddag worden de strafheisen bekend in het liquidatieproces. En de Nederlandse handbalsters die hebben een belangrijke stap gezet... naar de Olympische Spelen in Londen. Dat is de pingel van de verkeersinformatie. Die hebben we gehad. We het hierbij. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Het is 13 over 1. Zometeen hier op Radio 1. Het vervolg van lunch. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent-bijtelling?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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Elke zondag koopzondag. Zo moet Utrecht weer een uh, wereldstad worden. Of moet een wereldstad worden. Dat zeggen de ondernemers in de Domstad. Een werklunch zometeen met één van hen. En we volgen de werkweek van thrillerschrijver Peter Reumer. Die uh, week die kan die invullen zoals hij zelf wil, want hij is zijn eigen baas. Twintig jaar lang ben ik elke dag naar kantoor gegaan. Met plezier hoor. Maar op een gegeven moment dan raak je steeds verder weg van het creatieve gedeelte. En nu. Uh, Word ik gevraagd of ik initiëer eens wat. En uh, als dat wordt, wordt dat wat. En als ik het niet, niet leuk vind, doe ik het niet. Ja, het is een enorme vrijheidstitel gegeven. Ik kan bijvoorbeeld boekjes gaan schrijven. Na nou, half twee is er .nl. De stelling dan: het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. Die reiskostenvergoeding die blijft niet langer onbelast. Zo staat althans in dat definitieve Koendersakkoord. Vanmiddag is daar de presentatie van. Forensen gaan dus maandelijks flink meer betalen voor hun woon-werkverkeer. Is het Forensen een overbodige en milieubelastende luxe, zoals GroenLinks het noemt, of worden treinreizigers hierdoor juist weer de auto ingejaagd? U kunt reageren op die stelling. Het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. Bent u het eens of oneens, sms dat dan 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. www.stand.nl is een website, daar kunt u ook weer eens of oneens achterlaten. En dat kunt u ook door te twitteren. Maar doe dat dan wel met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het makkelijker kunnen ontslaan van mensen leidt tot meer banen. Dat is de gedachte achter de versoepeling van het ontslagrecht... dat in dat vijf-partijenakkoord uh, is opgenomen. Professor Jules Thewers, directeur van SEO Economisch Onderzoek... is groot voorstander van het versoepelen van het ontslagrecht. Maar hij waarschuwt nu wel. Dag meneer Thewers. Goedemiddag. Bent u nu ineens veranderd, 180 graden? Nee, nee hoor, nee, nee. Ik ben uh, inderdaad voorstander en ik ben ook heel blij... ...dat met het Koendersakkoord dit, uh, dit dossier uh, weer uh, bespreekbaar is. Hè. Dat heeft toch jarenlang uh, stilgelegen. Dus dat vind ik allemaal heel erg positief. Alleen op dit moment uh, is de werkloosheid fors aan het toenemen. Vooral onder oudere uh, werknemers. En um, als we de ontslagbescherming versoepelen... ...dan denk ik dat die een, uh, nou, vooral voor die oudere werknemers... ...wel eens een keer heel fors zou kunnen uitpakken. Dus mijn waarschuwing is van werk eraan, denk eraan. Maak er een, uh, een mooi systeem van... Maar uh, doe dat nou niet dit jaar, doe het misschien ja. volgend jaar als we inderdaad volgend jaar weer aan het groeien. Dus ja. ik denk dat het makkelijker is om het in te voeren in een groeiende arbeidsmarkt dan in een krimpende arbeidsmarkt. Ja, ontslagrecht uh, versoepelen. Prima, zegt u, maar nu op dit moment is het geen goed, uh, goed moment. Nee, ik zou het niet doen in een uh, in een krimpende markt. We hadden een paar dagen of gisteren hadden we berichten van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek dat de werkloosheid toch uh, de afgelopen maand fors is toegenomen. Uh, en, uh, ja, daar schrik je dan van. En denk van nou, we verwachten eigenlijk dat in de tweede helft van het jaar die economie weer aantrekt en die arbeidsmarkt beter wordt. Ik denk van laten we heel even afwachten. Want de berichten van gisteren zijn toch niet zo, uh, uh, uh, zo uh, hoopgevend. Uh, laten we heel even afwachten. Misschien wordt het volgend jaar beter, ja. maar het werkt wel. Want in het koenensakkoord zitten nog wel tegenstrijdigheden in, in de plannen die ze hebben. Hè. Aan de ene kant wordt de ontslagvergoeding fors verlaagd, maar aan de andere kant krijgt werkgevers... dan weer het eerste half jaar dat ze de WW-uitkeringen zelf moeten betalen. Nou, daar vind ik een tegenstrijdigheid in zitten. Ja. Dus dat moet je allemaal eruit, eruit halen en er een systeem van maken... waarbij je bijvoorbeeld ook mensen van baan naar baan begeleidt. Er is nog veel over na te denken, dus ook om die redenen denk ik. Van, mm. Ik ga er even goed voor zitten... Maar het is prachtig dat er over gesproken ja. wordt. Is het eigenlijk al niet automatisch dat dat, dat sowieso nog wel een tijdje gaat duren? Want we krijgen natuurlijk nog verkiezingen en daar zal ook een hoop van afhangen. Want er zijn natuurlijk partijen die hier valikant tegen zijn. Ja, nou, het hangt natuurlijk uiteindelijk van de verkiezingen af. Uh, dit, dit is een uh, goed idee om, om te bespreken. Maar wat daar precies uitkomt hangt inderdaad van de volgende Tweede Kamer af. Ja. Um, nou ja, de boodschap is duidelijk. U zegt het is een, een prima middel. Alleen wacht daar nu even mee. Het is prima dat het in dat akkoord staat. Maar wacht er minimaal een half jaar mee. Dat is, uh, dat is uw boodschap. En kijk even hoe die economie uh, inderdaad in de tweede helft uh, uh, evolueert. Of dat inderdaad beter wordt. Ja, wat we, ja. Ik hoop het, hoor. Ik hoop dat het beter wordt. Maar helemaal zeker weten we het sinds gisteren niet meer. Nee, beter. En dan moet het ook natuurlijk nog even een tijdje stabiel blijven. Dat is wel handig. Uh, dank u wel, Jules Tewers, directeur van SEO Economisch Onderzoek. We verplaatsen de handeling naar uh, Utrecht. Utrecht wil zich profileren als een wereldstad, maar gedraagt zich als een provinciestadje. Dat vindt althans een groep winkeliers uit het centrum van uh, de stad Utrecht. Van de vier grote steden is Utrecht namelijk de enige stad waar de winkels niet iedere zondag open mogen. Om uh, daar veranderingen in te brengen zijn de ondernemers gisteren een burgerinitiatief begonnen. Jan Hagenau, uh, horecaondernemer, is een van de initiatiefnemers van dat burgerinitiatief en die zit hier naast me. Ja. U bent horecaondernemer in de binnenstad. van U zit hier gewoon hartstikke druk op de terrassen, toch? <tots> ja, nee, dat is inderdaad hartstikke druk. <clicked> uh, vooral bij mijn collega's. Ik heb zelf een uh, horecabedrijf. Ik ben voorzitter van de incleesvereniging uh, ver Hoogkaterijnen. Ik heb ook mijn uh, horecabedrijf daar. Oh, okay. En uh, daar is het nu heerlijk cool. Dus ja? de mensen die <gution> het uh, te warm vinden buiten, die komen <gif> bij mij zitten. Dat ja. <gif> is wel uh, tegen het zere been van het gemeentebestuur. Want uh, ik, ik woon toch wel zelf in die prachtige stad. En ik weet dat die echt het uh, idee hebben van... nou, we zijn al een wereldstad. En, en u zegt... Dan ja we, ja, we gedragen ons nog als een provinciestad. Nou, op sommige vlakken zijn we ook een wereldstad. Uh, in Utrecht hebben we ambitie om uh, culturele hoofdstad te worden in 2018. We proberen de start van de Tour de France naar de stad te halen. Volgend jaar vieren we Grootste Vrede van Utrecht. Grote culturele evenementen. Het is allemaal fantastisch. Maar je ziet heel vaak als bezoekers naar de stad komen. En ze zijn er op zondag dat de winkels dicht zijn. En er zijn een hoop uh, bezoekers uh, ja, verbaasd over. En ja, wij zelf eigenlijk ook. De eerste zondag van de maand is het altijd. Hè, in ja, de, in het we de, in hebben terecht. in Utrecht een regime. Uh, eerste zondag van de maand. Daarnaast mogen we... Uh, nog een aantal andere zondagen. In totaal mogen we 20 zondagen per jaar open. waarvan er 12 in ieder geval op de eerste zondag van de maand zijn. Ja, maar u wilt gewoon elke zondag koopzondag in Utrecht? Wij willen dat uh, iedere winkelier uh, zelf bepaalt. wanneer hij zijn uh, gasten en klanten kan ontvangen. En uh, er zijn een hoop mensen die op zondag vrij zijn, vrijwel iedereen. En dat is het moment om te winkelen. Dus het is raar dat de winkels dan gesloten zijn. Ja. Nou is er jaren geleden, 2005, is er een referendum geweest onder de Utrechters. Ja. Die mochten daar een, een antwoord op geven. En, en toen bleek dat de meerderheid tegen het openstellen van die koopzondag was. Ja, dat klopt. Maar ja, het is geen 2005 meer. Het is ondertussen 2012. Dat is ook iets waar de gemeente met name het bestuur van de gemeente aan refereert, het referendum... Eh, dat de, de burgers van Utrecht dat niet willen. Eh, het is een meerderheid. Ik eh, weet dat er afgelopen voorjaar is eh, besloten... tot het openstellen van de levensmiddelenwinkels. Toen is er een onderzoek gedaan, ook door dezelfde gemeente. En toen bleek een eh, meerderheid voorstander te zijn... van het eh, openen van de levensmiddelenwinkels. Ik kan me niet voorstellen dat dat eh, nu anders zou zijn voor alle winkels. Dus ik denk dat dat ondertussen wel gekanteld is. Dat, ja, dat merken we zelf eigenlijk ook als we om ons heen vragen. Uh, het is niet een representatief onderzoek, maar dat merken we ook... het representatieve onderzoek is door de gemeente gedaan in het voorjaar... of eind vorig jaar, weet ik niet exact meer... Toen bleek dat de meerderheid van de Utrechtse bevolking voorstander was... voor het openstellen van levensmiddelenwinkels. Dus wij zien geen reden om dat niet oh. te laten gelden voor de overige winkels. De discussie speelt natuurlijk op meer plaatsen. En uh, wat je dan ook altijd hoort is dat de kleine ondernemers... met name de eenmanszaken, dat die hier dan het loodje leggen. Want die kunnen natuurlijk niet zeven dagen in de week open zijn. Die moeten ook nog eens een keer vrije tijd uh, hebben. Ja, maar ik denk dat de meeste ondernemers toch wel graag open gaan... op de momenten dat hun klanten komen. Blijkt dat er op zondag, ook in andere steden, heel veel klanten komen... juist ook voor die leuke kleine winkel. Ja, en dan kan ik eigenlijk alleen maar de tip geven... als je dan uh, niet met personeel het kunt redden... of dat nou financieel is of om andere redenen... sluit dan een andere dag. En op het moment dat de mensen willen kopen... neem dan bijvoorbeeld de maandag vrij. Dan, uh, he, dat, dat zou een uitweg kunnen zijn. Ja. Um, nou ja, de burgerinitiatief komt er dus. U wilt, ja. u wilt deze kwestie op de raadsagenda hebben. Dat daar een uitspraak komt uh, in de raad. En het liefst natuurlijk ook dat dat in uw voordeel ja. is. Dat, dat ze dat gaan invoeren. Uh, dan komt een hele campagne omheen. Een filmpje waar zeker uh, zekere Harry de hoofdrol in speelt. Wie ja. is dat? Nou, we hebben gekozen om het uh, onderwerp zo positief mogelijk te benaderen. Dus Harry is gewoon een, uh, een vrolijk mannetje die uh, eigenlijk gewoon graag leuke dingen doet. En shoppen is één ding daarvan. Hij gaat ook graag naar een museum, hij zit graag op een terrasje. Hij uh, bezoekt allerlei zaken, maar hij vindt het raar dat, uh, dat hij niet op zondag kan winkelen. Laten we even een klein stukje uit het filmpje laten horen. Ja, Op zondag wil Harry iets leuks doen. Naar het museum. Lekker lunchen in de stad. En Harry wil graag shoppen. Oh, oh, Harry. Je weet toch dat de winkels in Utrecht op zondag dicht zijn? Ja, nu nog wel tenminste. Maar u wilt met dat uh, burgerinitiatief bereiken dat dat anders gaat. Hoe gaat dat nu de komende tijd eruit zien? Die, die Harry komen we om de havenklap tegen waarschijnlijk? Ja, we hebben Harry als beeldmerk gekozen. En uh, uh, er, wordt, er komt een campagne waarbij de, het publiek benaderd wordt om uh, te vragen zijn handtekening te zetten en het burgerinitiatief te steunen. Uh, we hebben minimaal 2500 handtekeningen nodig. Mensen worden benaderd uh, uh, door ja, teams van mensen die... Uh, dus, ja, hoe noem ik, een soort promotieteam zal ik maar zeggen... die mensen aanspreken van... goh, vindt u het ook niet leuk als uh, op zondag de winkels open zijn? Dat gebeurt ook in winkels, dat gebeurt in parkeergarages... We proberen de, de aandacht te trekken door de, door de pers, zoals ik nu hier zit. Daarnaast hebben we natuurlijk de gebruikelijke zaken als advertenties en andere promotiemiddelen. Ja, ik denk dat we al een aardige stap gezet hebben in, in het duidelijk maken dat we het willen. En het is een beetje een positieve manier om het te benaderen. Het is niet van oh we mogen niet. Nee, dus meer, we willen graag. Nou, en in andere grote steden gebeurt het ook. Dus jullie zeggen: Utrecht kan niet achterblijven. Nou ja, het is gewoon een feit dat uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat er een enorme koopstroom uh, afvloeit vanuit Utrecht. Uh, met name naar de regio Amsterdam en ook naar de andere grote steden. En ik wil niet zeggen dat dat allemaal op die zondag gebeurt. Ik wil niet zeggen dat dat allemaal aan, aan, aan de zondagopenstelling ligt. Maar die wilt u liever maar, binnen de stadsgrenzen ja, houden? Het, uiteraard, ja, We hebben liever dat uh, mensen in Utrecht gaan shoppen. Het blijkt uit een heleboel onderzoeken dat Utrecht door uh, de inwoners van het hele land eigenlijk gezien, worden, gezien wordt als een hele leuke winkelstad. Ja, en ik denk als u zelf in Utrecht woont dat u dat kunt beamen dat het gewoon een hele leuke stad is. Zeker en vast. Uh, 5 juli, dan moet het uh, op de agenda komen... van de laatste raadsvergadering van, uh, voor de zomervakantie. Nee, zo is niet. We willen het niet op de laatste raadsvergadering hebben. Het is zo dat we op 5 juli uh, de handtekeningen aan willen bieden... aan uh, de voorzitter van de gemeenteraad, dat is onze burgemeester... burgemeester Wolfsen. Uh, dan hopen we heel erg veel handtekeningen aan hem aan te kunnen bieden... zodat het uh, dus behandeld kan worden, uh, op de agenda gezet kan worden. en ja, Dat is aan de raad wanneer ze dat doen. Uh, maar ja, ik denk dat het aantal handtekeningen ook zal bepalen hoe, uh, hoe, uh, hoe nijpend het is. Ja. Kijk, hebben we er 2500 uh, en 1, om het zo maar even te zeggen, dan is het anders dan wanneer we er veel meer dan dat hebben? Ja, duidelijk. Jan Hagen, hartelijk dank en uh, de groet aan Harry. Ja, zal ik zeker doen. <laughs> okay, Dankjewel. Dag. De werkweek. Deze week met. Peter Reumer, tegenwoordig schrijver, en deze week verschijnt mijn boek Chantage. Door zijn ervaring met het schrijven van scenario's wordt Reumer geregeld gevraagd om mee te denken over nieuwe programma's. Zo maakte Park Lane, het productiebedrijf van onder meer Boven Everdorf, een serie voor de Avro. Die serie gaat All In heten en Reumer bespreekt het verhaal met Willem Brom. Oké, uh, oké. Okay. Okay. Kijk, het grootste dilemma is natuurlijk, er, mag, er mogen geen slachtoffers vallen. Nee. Maar als wij er dus nu voor zorgen dat het echt fout gaat... en dus zeggen, nou ja, ze moeten uiteindelijk iemand doodmaken, dus... Ja, maar dus, maar je kunt, dat is één ding... maar je kunt ook zorgen dat de schuld van die, van die, van die jonge Chinees... ten opzichte van de oude Chinees groter is... dan de schuld van, die jongen, ten van de jonge Chinees. Ja, maar we hebben het over iemand anders. Aha. Kijk, dus... We dan hebben... haal ik alles wat ik heb gezegd. Uh, het is een serie gaat eigenlijk over vriendschap. Het zijn drie vrienden, drie oude vrienden. Het zijn mannen zo van... Tussen de 30 en de 35, die elkaar van kinds of aan kennen. En uh, zijn een beetje uit elkaar gegaan. En komen nu bij elkaar om het probleem op te lossen van één van de vrienden. Namelijk dat hij in een illegaal Chinees gokhuis voor een miljoen uh, schulden heeft gemaakt. En dat moet worden terugbetaald. En daarin zien de drie vrienden uh, uh, nog eens een keer reden om uh, zoals jonge jongens dat doen erop af te gaan, eh, die adrenalinestoot te voelen... en te zorgen dat het helemaal voor elkaar komt. En dat loopt natuurlijk een beetje mis. Met Frederik Brom, Boven van Dorens en Thijs Ruimer. Dat is de gedroomde cast, zou ik maar zeggen. Uh... Nou, maar als hij, als, hij, als hij niet schuldig is, zou ik maar zeggen... niet echt schuldig is, en uh, onze vrienden... Uh... Zijn dus de oorzaak van dat hij voor de rest van zijn leven ja, dat is waar. in een chroma ligt? Ja. Dan uh, dat, dat kun je gewoon niet doen. Dat is nee. Een karaktermoord. Nee, dat is waar. Daarmee is waar. gooien we de glazen in van, van de vriendschap van ons. Ja. Ik zit bij de ontwikkeling van de verhalen. Maar ik. Uh, ik uh, kijk en luister nauwgezet vanuit mijn drama-achtergrond met ze mee. Man, dat, dat is gewoon uh, heerlijk. Ik bedoel, ik ben twintig jaar lang ben ik elke dag naar kantoor gegaan. Met plezier hoor. Maar op een gegeven moment dan raak je steeds verder weg van het creatieve. Gedeelte. En nu uh, word ik gevraagd of ik initiëer eens wat. En uh, als het dat wordt, wordt dat wat. En als ik het niet, niet leuk vind, doe ik het niet. En ja, het is een enorme vrijheid die Ik, ik kan bijvoorbeeld boekjes gaan schrijven. Weet je wel, uh, die dat soort dingen. Pas weet ik van Jasmijn, komt binnen, spittig wijf, die gaat meteen een volgende aanval. En uiteindelijk moeten ze haar op de kop slaan. En dan ligt ze daar, krijg je zo'n plas bloed. En ze denkt: oh mijn god, wat, is, wat, wat, wat, wat nu? Nou ja te ver gegaan. Ja. Ja, een stapje te ver gegaan. Ja. Dat is sowieso uh, ik, ik wil weer, ook weer terug naar het toneel, waar ik vandaan kom. En daar liggen ook plannen voor. En niet ik als, als acteur hoor, maar daar ga ik nog even zo over vertellen, want dan uh, moet ik eerst vragen of ik daar iets over mag vertellen. <laughs> uh, ben ik over gevraagd. En nou ja, zo, zo, zo kuid ik een beetje het leven door. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal dingen die bij het ouder worden niet minder prettig zijn. Maar bijvoorbeeld dat je ouder wordt. Maar, hoewel dat ook wel weer prettig is. Want als je niet ouder wordt, nou goed, af en toe, laat maar gaan. Maar, uh, wat, je op een gegeven moment, wat ik vroeger heel erg had... dat je het gevoel hebt dat je iets mist als je ergens anders niet bent. En daarom tracht ik altijd overal te zijn. Dat gevoel is eigenlijk wel uh, uh, weg. En uh, je doorziet dingen veel eerder. En uh, Ik word regelmatig gebeld, ook door mijn kinderen. van uh, Hoe zou ik dit eens aanpakken? En dan ben ik blij dat ik daar verstandig advies in kan geven. Omdat je op een gegeven moment weet uh, hoe, de, hoe de hazen... Is zo? Hoe de hazen hollen of zo? Nou ja, weet ik veel. Maar, en, en dat vind ik heel prettig. Het is een... een bij tijd en wijle daalt er een enorme rust in. En als er een paniek ontstaat, denk ik: Ja, deze paniek heb ik al eens meegemaakt. Dat komt wel goed. Binnenkomen met een knal. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Dat, je, dat je meteen denkt: Wow. Ja. En dat je een. Dat, Hoe dat loopt het af? Wat, wat gaat die gebeuren? En dan gaat iets gebeuren. Ja. En dat je daarna. Een in, in, in, in, in rug door. <hijf> en dan zenden we ze in één keer alle, alle negen achter elkaar uit. Nog nooit vertoond. Ja. Ja, het ja. nou, zou mooi zijn. Opname, die moeten nog worden gemaakt trouwens, dus uh, u moet nog eventjes wachten voordat dit allemaal te zien is. Op parklane.com is al wel een trailer voor deze serie te zien. De werkweek zit erop voor Peter Reumer, werd gemaakt door Maarten Bleumens. Zometeen na half twee is er stand.nl. De stelling dan, het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. Bent u daarmee eens of mee oneens? Laat het vooral weten. Eerst is hier nu Job Boots. Radio 1, het NOS-journaal. De partijen die het vijfpartijakkoord hebben gesloten... reageren tevreden op de definitieve tekst. Ze benadrukken dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De oppositie heeft vooral kritiek. Volgens PvdA-leider Samson verergert het akkoord de recessie. SP-voorman Roemer noemt de maatregelen desastreus voor de economie. En PVV-leider Wilders spreekt van een pakket... waar links-Nederland zijn vingers bij aflikt. Drinkwaterbedrijven willen overal in het land watertappunten plaatsen. Zo willen ze zwerfvuil terugdringen. Plastic flesjes uit de supermarkt worden vaak weggegooid... en niet altijd in een vuilnisbak. De watertappunten komen vooral op drukke plekken in landelijk gebied. Het idee erachter is dat lege flesjes kunnen worden bijgevuld. In het Brabantse Heeswijk-Dinter is gisteren een man ingereden... op drie jongens van 13. De jongens fietst op het erf van de verdachte. De man van 43 werd daar kwaad over, stapte in zijn auto en reed op de jongens in. En die konden maar net op tijd wegspringen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling. In Duitsland is een nieuwe donorwet aangenomen. Elke Duitser van 16 jaar of ouder moet de komende tijd een keuze maken of hij zijn organen na zijn dood wil afstaan of niet. De hoop is dat hierdoor meer mensen hun organen zullen afstaan. In Duitsland wachten ongeveer 12.000 mensen op een donororgaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De Pinkster-uittocht is zoals verwacht al vroeg begonnen. Er staan nog veel lange files op de A1 eh, vanuit Amsterdam. Op de A28 vanuit Utrecht. Richting Maastricht op de A2. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Verder nog opvallende files op de A2 Den Bosch naar Maastricht. Tussen knooppunt Ekkersweij en knooppunt de hoogt. Acht kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook dicht. Op de A16 Rotterdam naar Breda. Er staat een vrachtwagen stil bij Randweg Dordrecht. En die blokkeert uit de rechter. Rijstok. En er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En veel vertraging op de A50 Arnhem naar Zwolle. Dan staat tussen er Loene Loenen en Apeldoorn-Noord 10 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met caravan. Bij Apeldoorn-Noord -Noord wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt NL. Jurgen van den Berg. 125 euro per maand extra betalen om met de trein naar je werk te reizen. Volgens de Nederlandse Spoorweg is dat een reëel scenario... nu als gevolg van de afspraak in het Koendersakkoord. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt namelijk afgeschaft. Al eerder werd bekend dat ook de autoreizigers fors meer moeten betalen... Ja, we moeten allemaal inleveren om die 17 miljard euro boven water te krijgen. Dus bezuinigen. Is het terecht dat de ruim 1 miljoen forensen een extra bijdrage moeten leveren... of mag je het werknemers niet kwalijk nemen dat ze niet wonen in de plaats waar ze werken? Ik praat over met Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer van Dam. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Ga toch fietsen met dat akkoord. <laughs> ja. <laughs> ik, is ik, ben, mooi. <laughs> ik ben al dicht bij mijn werk gaan wonen. Ja. En dat is ook echt waar, hè? Woon-werkverkeer is slecht voor het milieu en kost veel geld. Um, ja, dat is een lastige. Mm, dat hoeft niet. Nou, laat, ik, laat ik ja zeggen, maar dan gaan we er wel weer verder op in. Ja, u, u hebt wel wat andere ideetjes misschien om dat op te lossen. Ja. Nou, dat mag u zo meteen doen, want we gaan praten aan de hand van de stelling natuurlijk. En die luidt, het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. En ik zeg tegen onze luisteraars ook, het is dan weliswaar prachtig weer... maar neem toch even de moeite om te reageren, eens of oneens. SMS staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. Dat kunt u trouwens ook vanuit de tuin doen. Uh, u kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Stemmen op de website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Uh, die stelling dus, het is terecht dat de reiskostenvergoeding... volledig wordt belast, meneer Van Dam. Eens of eens. Nee, dat vind ik absoluut onterecht. Um, ik vind het ook een totaal verkeerde keuze. Dit is, uh, dit maakt nu echt, dit is een heel goed voorbeeld wat duidelijk maakt... Ook waarom wij als Partij van de Arbeid niet mee wilden doen aan dit uh, akkoord. Want het is een crisis die is veroorzaakt door de banken, door, um, uh, door investeerders. Um, een crisis van de overheid. En wat gebeurt hiermee nu? De lasten worden heel erg sterk neergelegd bij gewone hardwerkende mensen. En u zegt, die, deze maatregel is daar een voorbeeld van? Ja, dit is daar een, een heel duidelijk voorbeeld van. Want wat had je bijvoorbeeld ook kunnen doen? Uh, je had um, het geld dezelfde hoeveelheid geld ook binnen kunnen halen met bezuinigingen op de overheid zelf. Met een hogere bankenbelasting. Um, en met bijvoorbeeld een belasting op, uh, uh, op investeerders. Uh, dat was in Amerika heel erg in het nieuws. Mensen die uh, veel geld verdienen zonder er zelf voor te hoeven werken. Die dan heel weinig belasting betalen. Zoals Mitt Romney. Die hebben we in Nederland ook. En ook in Nederland betalen die mensen de helft zoveel belasting... als mensen die gewoon werken voor hun ja. geld. Nou, dat soort maatregelen had je kunnen nemen. Had je net zoveel geld mee kunnen ophalen. Maar dan had je de rekening neergelegd op de plek waar die thuis wordt, nee. nou, bij goed, de banken, bij investeerders... en bij de overheid maar, zelf en maar, niet bij hardwerkende mensen. Maar van werknemers zijn er heel veel. Dus het is ook ja. wel logisch dat je daar natuurlijk naar kijkt. En die kun je toch ook niet overal maar buiten schot houden. We moeten met z'n allen, we, we zijn ook allemaal werknemers... moeten allemaal toch ons uh, steentje bijdragen, lijkt me. Ja, maar ik vind dit wel een hele onrechtvaardige. Want dit gaat om mensen die kosten maken om te kunnen werken. Um, en deze maatregel hakte echt heel erg hard in. Hè. Het werd straks al even in het begin uh, gezegd... het kan echt gaan aan mensen die meer dan 100 euro netto per maand kwijt zijn. En moet je je voorstellen, als je het allemaal optelt... Uh, soms wel 1500 euro per jaar. Dus, dus dat betekent mensen die gaan straks in januari werken... en de eerste maand werken ze, uh, werken ze voor niks. Ja. Krijgen ze niks meer voor. GroenLinks, een van de uh, initiatiefnemers, zegt... Uh, ja, daar moeten mensen dichter bij hun werk gaan wonen. Hebben ze ook geen kosten voor het woon-werkverkeer? Ja, ik, ik ben bang dat um, um, de mensen die dat zeggen, dus ook bij GroenLinks... een beetje het contact uh, met de gewone mensen kwijtgeraakt zijn. Die denken kennelijk dat iedereen in Amsterdam of in Utrecht kan wonen... en op de fiets naar zijn werk kan gaan. Maar de, in de echte wereld um, heb je natuurlijk soms... He, mensen werken met z'n tweeën, de een die werkt in Amersfoort en de ander in Den Haag. Ja, dan ga je er een beetje tussenin wonen... en dan ga je allebei met de auto of met de trein naar je werk. Um, en het is natuurlijk ook heel redelijk dat je werkgever dan de kosten daarvan vergoedt. En dan is het echt um, uh, ondenkbaar eigenlijk hè, dat de Belastingdienst zegt... ja, dat is een vergoeding van je kosten, maar we gaan er toch belasting over heffen... want we doen net alsof het een salaris is. Maar het is helemaal geen salaris. Ja. Maar het is een regeling die uh, eigenlijk uh, vrij uniek is in, in, in Europa op z'n midden. Want ik geloof dat wij het enige land zijn die zo'n regeling heeft... waarbij de overheid dus een bijdrage levert. Nou, het, is niet zo, het is niet zo dat de overheid een bijdrage levert. Kijk, de werkgevers, die leveren een bijdrage. Die betalen jouw reiskosten. Uh, en wij zeggen gewoon als overheid, ja, dat is een kostenvergoeding. Want je maakt die kosten ook echt. En laten we even reëel zijn, die uh, belastingvrije kilometervergoeding... die is al fors omlaag gegaan hè, de afgelopen jaren. Dat was vroeger, kon je daar nog wat geld op overhouden. Tegenwoordig leg je daar flink op toe. Zeker met alle gestegen benzineprijzen als je met de auto reist. Trouwens ook het OV is natuurlijk steeds uh, duurder geworden. Uh, dus het is al eigenlijk al niet eens meer kostendekkend... de vergoeding die je krijgt van je werkgever. Dus het gaat gewoon om kosten die jij maakt... En het is dus geen salaris. Dus het is ook niet zo dat de overheid het subsidieert. De overheid doet gewoon tot nu toe, wat heel redelijk is... namelijk niet belasting heffen... Over een, een onkostenvergoeding. En um, kijk dat de overheid belasting uh, heft op salaris. Kijk, dat vinden we allemaal redelijk. Maar toch niet op een onkostenvergoeding waar je mm. gewoon kosten tegenover hebt staan. Nou, GroenLinks uh, heeft op hun website hebben ze een heel. Ik uh, geloof wel, tien punten opgeschreven. Die uh, allemaal uh, zeg maar voor deze maatregelen uh, zijn. Uh, om, het, om het ook uit te leggen, neem ik aan naar de achterban. Uh, zij zeggen bijvoorbeeld. Nou, het heeft gunstige gunstig effect op het milieu, deze regeling. Uh, wat vindt u daarvan? Ja, ik geloof dat niet. Kijk, wat het is natuurlijk niet zo dat mensen gaan verhuizen. Sterker nog, in deze woningmarkt uh, kunnen mensen bijna niet verhuizen. Maar ja, het is ook zo. Kijk, mensen zijn bijvoorbeeld in, in Almere. Of maar in da, Lelystad... daar willen ze ook wat aan doen en de woningmarkt. Ja, ja, maar die gaat wel iets verder op slot met de maatregelen die nu genomen Kijk, je moet iets doen uh, in de woningmarkt. En de woningmarkt staat er al beroerd voor. Maar hij zal nog verder op slot gaan met wat er nu gebeurt. Um, dus, dus verhuizen is voor de meeste mensen echt geen optie. En sowieso natuurlijk. Uh, uh, mensen zijn vaak ook al. En Zeker in de Randstad zijn mensen uit de grote steden verhuisd, uh, omdat ze uh, buiten de grote stad nog een betaalbare gewone woning konden krijgen, wat ze in de stad dan niet meer konden betalen. Dus het is echt niet reëel uh, om dat van mensen te verwachten. Zij zeggen ook van, uh, dit is vooral een, een regeling die waar, waarvan de hoge inkomens vooral profiteren, want uh, mensen met, met lage inkomens die reizen gemiddeld veel minder naar hun werk, die wonen vaak al dichter bij hun werk, dus die, die maken hier helemaal geen gebruik van van deze regeling. Ja, ik zei het straks, ik ben echt bang dat ze een beetje het contact met gewone uh, werkende mensen verloren Zij zijn. Ze Zij zeggen, dat... je sponsort eigenlijk de riante eerste klaskaarten voor de hoge ambtenaren en uh, de mensen in de dikke lease bakken. Ja, was, was, was het maar zo, dan zou ik er niet zo boos over zijn. <laughs> want dit, ga, dit gaat echt om hele gewone mensen met een modaal inkomen... waarvan eh, die, die toevallig eh, 30, 40, 50 kilometer moeten reizen naar een werk... Eh, waarvan soms eh, de man aan de ene kant uit moet reizen en de vrouw de andere kant uit. Dat zijn de mensen die je pakt. Het gaat echt om mensen met hele normale inkomens... die nu echt dik en dik gaan inleven, want echt... 100, meer dan 100 euro netto per persoon. Hè. En moet je, stel dat je dat maal twee hebt, dat je allebei moet reizen. Moet je eens kijken wat een enorme klap dat is op je gezinsinkomen. Kijk, en dat vind ik zo ongelooflijk onredelijk. Terwijl je die rekening ook op een andere plek neer had kunnen leggen. Namelijk op de plek waar die hoort. Namelijk bij de overheid zelf en bij de banken die deze crisis veroorzaakt hebben. Ja, ja. En dat men daar niet voor kiest, ik vind het echt onbegrijpelijk. En het feit dat, uh, uh, ja, dat de huidige regeling vooral in het voordeel is van automobilisten. Da daar zegt GroenLinks van: nou, dat, dat, dat zetten we deze, op deze manier ook weer. Uh, we ook weer een beetje terug? Nou ja, kijk, dat is een beetje het gek aan dit akkoord. Hè? Je zou verwachten... Kijk, GroenLinks is nooit zo'n fan van de auto geweest. Dat, dat mogen ze zijn... Um, um, ik denk dat het voor heel veel mensen... Um, heel veel mensen hebben niet eens een keuze... behalve met de auto uh, naar hun werk gaan. Zeker als je een beetje buiten de grote steden woont. Daar heb je helemaal niet zo goed uh, openbaar vervoer. Um, maar deze reiskostenregeling wordt ook gewoon gebruikt... door mensen die met de trein naar hun werk gaan. En die bijvoorbeeld een, uh, een trajectkaart hebben... waarvan ze altijd al een deel zelf moeten betalen. Er zijn maar weinig werkgevers die de kosten van een trajectkaart... echt helemaal vergoeden. Um, en dan krijg je ook nog eens dus over dat deel wat je vergoed krijgt... Uh, moet je straks ook nog eens een keer... extra. Maar de, denkt u dat die mensen dan straks allemaal in de auto zullen springen massaal? Want bedoel, dan, dan, dan hebben ze ook nog geen voordeel ervan. Want ook de, voor de auto autorijden wordt, wordt het teruggedraaid. Precies, nee. Denk ik denk, denk dat het in, in alle gevallen... Kijk, die mensen die krijgen gewoon een hele forse uh, rekening erbij. Want ze hebben ook niet zoveel keus. Uh, je hebt niet zoveel keus om, om ergens anders te gaan wonen. Kijk, als je um, um, toevallig... Uh, je partner en jij, allebei in dezelfde, uh, in dezelfde stad werken, ja, dan kun je misschien in die stad gaan wonen. Um, uh, ik zei straks al: ja, dat is soms, soms is dat ook heel erg lastig. Want ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, als je een eensgezinswoning wil hebben, waar je gewoon met je gezin kunt wonen en een tuintje erbij. Dat heb je misschien nog in Amsterdam-Noord. Maar beneden het ei is daar eigenlijk bijna niet aan te komen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld voor mensen is er, die in Amsterdam werken... is er vaak helemaal geen, geen optie. Die, die moeten wel buiten de stad gaan wonen... als ze een gewone eensgezinswoning willen. En die moeten dus heen en weer reizen naar hun een, naar een werk... Um, nou, ja, dat geldt natuurlijk voor, uh, voor heel veel meer steden. Als Amsterdam, natuurlijk, wel het meest uh, extreme voorbeeld, denk ik, in Nederland. Dus mensen hebben geen keus. Mensen zullen die kosten gewoon moeten gaan maken. Uh, en dat gaat om zulke enorme kostenposten. Uh, zeker als je met z'n tweeën heen en weer moet reizen. Ja, ik, ik vraag nee. me echt af waar mensen dat überhaupt van moeten gaan doen. Als je, als je meer dan 100 euro per persoon netto. Uh, kwijt bent. Ja, ik, ik weet niet waar mensen dat geld vandaan moeten gaan toveren. Politiek is, uh, is grillig, of uh, sommigen zeggen ook wel opportunistisch. Uh, in 1989 zorgde het reiskosten voor, voor een kabinetscrisis. Toen ging het om uh, aftopping, trouwens niet eens om het afschaffen van de belastingaftrek voor woonwegverkeer. De VVD, die zich toen opwierp uh, als verdediger van de automobilistenbelangen, was, daar, uh, ja, was het daar niet mee eens. Veel verzet. Nou ja, tijd is gekeerd, want de VVD heeft hier ook zijn handtekening onder gezet. Ja, en ik, ik geloof ook dat ze daar wel nu um, een hoop commentaar op krijgen. Want de VVD zei natuurlijk eerder ook altijd... wij zijn er voor de automobilist. Um, kijk, ik zou zeggen misschien dat de VVD spijt krijgt... en dat ze uh, dit, wil, uh, dit wil aanpassen. Uh, dat, dat lijkt mij heel verstandig. Uh, want kijk, het, het gaat mij niet om of je met de auto of met, je, met de trein neerwerkt. Bij de VVD maakt het vaak nog een beetje verschil. Die zijn er wel voor de automobilisten en niet zo voor de trein. Maar goed, dat is hun goed recht. Um, maar ja, dit gaat wel om... Hè, dit gaat om de mensen die s ochtends om zes uur de deur uitgaan om naar hun werk te gaan. Om, om op tijd op hun werk te kunnen zijn. Hè, dit zijn de harde werkers van Nederland. Um, ja, dat, je, dat je die mensen zo'n forse rekening geeft. Kijk, wij zijn de Partij van de Arbeid. Wij komen altijd op voor uh, werkende mensen. Maar ik had het van de VVD toch ook verwacht. Dus ik hoop... Hè, je, ze zeggen altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Um, het is nog niet te laat. Nee. Maar ja, goed, ik, ik kijk ook dan even naar die cijfers... wat je ermee op de wal haalt. 1,3 miljard. Uh, dat is toch weer een, een aanzienlijk deel van die 17 miljard... Die, die het in totaal moet opleveren. Dus dat is natuurlijk de reden waarom ze dit doen. Ja, nee, maar kijk, ik zei u al aan het begin... Uh, kijk, ik heb gewoon een, een sommetje gemaakt... ik had nog veel meer maatregelen kunnen kiezen... maar dit was een hele eenvoudige. Um, uh, als je een hogere bankenbelasting doet... Wat, waar wij altijd voor waren, waar GroenLinks... Uh, totdat ze dit akkoord zo ook voor was... dat levert al 400 miljoen meer op. Dat zal, als je um, de types als Mitt Romney die je in Nederland ook hebt... Uh, hmm. meer belasting laat betalen. En nog niet eens zoveel als gewone hardwerkende mensen betalen. Want dit zijn mensen die geld verdienen van hun eigen geld. Uh, die betalen maar ongeveer 25% belasting in Nederland. Uh, terwijl iemand die uh, werkt voor zijn geld betaalt over het algemeen 42%. Nou, als je die mensen nou eens wat meer belasting laat betalen... kun je zo 250 tot 300 miljoen um, uh, mee ophalen. Um, dan heb je al de helft van dat bedrag gedekt. Nou, als je nou de andere helft dekt door te bezuinigen op de overheid zelf... in plaats van dat je de lasten van mensen verhoogt daar um, zijn ook uh, posten genoeg uh, voor te vinden. We hebben daar ook zelf plannen voor gemaakt. Um, dan kun je dus die 1,3 miljard ook op een andere manier dekken. Namelijk op een manier die veel redelijker is in, in dit soort tijden. Nou, en daar gaat het natuurlijk um, politiek over. Niet om de vraag of je een akkoord sluit en of je bezuinigt, maar op de manier waarop je dat doet. Nou, ik lees even één reactie voor van iemand die heeft op onze site in ieder geval gereageerd. Die is het wel eens met, uh, met de stelling en uh, zegt: uh, Hopelijk heeft deze maatregel een stimulerende werking. Zodat er heel wat zinloos fileleed en energieverspilling wordt uh, vermeden. het uh, ook op de informatietechnologie natuurlijk, dat mensen ook makkelijker uh, in sommige beroepen thuis kunnen werken. Ja, nou, dat, kijk, dat, is dat laatste punt, daar ben ik het wel mee eens... Dat, daar gaan we natuurlijk wel uh, steeds meer naartoe... dat mensen, dat moet je wel realiseren... dat gaat om mensen die uh, een bureaubaan hebben... achter een computer werken. Uh, die kunnen natuurlijk wat meer thuis gaan werken... en daarmee wat, wat minder reiskosten maken. Maar ja, laat mensen dat nou zelf met hun werkgever oplossen. Um, um, het, is, het is heel onredelijk om nu uh, te zeggen... we gaan de reiskostenvergoeding belasten... en dan ziet u maar hoe u het oplost. Want kijk, wat voor mensen maken daar ook... Uh, natuurlijk gewoon uh, heel veel kilometer. Bijvoorbeeld mensen die in de bouw werken... Hè, die van de ene kant van het land naar de andere kant moeten tegenwoordig... want die bouwbedrijven die werken allemaal uh, uh, op, op heel veel plekken tegelijkertijd. Ja, die mensen die kunnen niet thuis van achter de computer... Uh, nee. uh, een, een installatie in hun huis leggen, bijvoorbeeld. Dat is duidelijk. Uh, dank uh, voor nu. Uh, u gaat uh, meeluisteren en dan ja. gaan we zometeen na de reacties van onze luisteraars nog even doorpraten aan de hand van die reacties. Uh, bijna 1200 mensen gestemd op de site. De stelling, het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. 37% is het daarmee eens, 63% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mark Westendorp spreekt u. Ik ben uh, advocaat in Den Haag. Ik maak uh, heel wat kilometers woon en werk. In totaal komt wel aan 50.000, maar dat is dan... Want, met. Want waar woont u dan? Ik, ik woon in En Ja. En um, ja, wat het erge is van deze maatregel, ik heb het net even zitten nadenken, ik betaal eigenlijk wel vier keer belasting als ik moet werken. Want de brandstofprijs die heeft bepaalde accijns. Ja. En door de BTW betaal ik daar ook nog meer aan. Dan betaal ik straks nog een keer over de reiskosten en nog een keer over mijn inkomstenbelasting. Ja. Nou, dat, en, en als u spaargeld hebt, idioot. moet u daar ook nog belasting over betalen? Ja, dus um, het kan ergens anders uh, vandaan worden gehaald. Bij voorkeur van de overheid. Je kunt niet voor mensen verlangen dat ze op Schiphol gaan wonen. En als je midden in de nacht ergens moet werken, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Um, ik hoor dat deze advocaat het eens is met de PvdA. Ja, op dit, o, op dit punt uh, okay. zeker. Ik denk wel dat de bouwbedrijven dat die vaak met busjes op het, aan het werk gaan. Ik zie, uh, dat, ik zie dat vaak onderweg. Ja. Maar het, voor andere beroepen geldt het uh, zeker. Ja, Wat ja. meneer Van Dam al zei, twee verdieners, uh, dat soort dingen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Timo. Ja, ik denk dat het op zich wel goed is als het, zeg maar, de belasting vrijkomt. Als het maar ertoe leidt dat werktijd of reistijd ook gewoon als werktijd of een deel van werktijd goed wordt. Bijvoorbeeld tegen 50% van het uurloon. En dat dan de kosten van woon-werkverkeer gebruteerd worden, zodat ze totaal onderdeel worden van de bedrijfskosten en van ja, de huurloon. Ja. Dus en dus... werknemers dan gemotiveerd worden om lokaal werknemers te betrekken. Ja. Dus eigenlijk, als je bij wijze van spreken de deuren uit, uitgaat, dan begint in feite je salaris al te lopen. Dat is ja, maar dan zorgt. wel onder een andere cao natuurlijk dan je eigen cao. Bijvoorbeeld op de helft van je huurloon of onder de cao personenvervoer. Maar dan krijgen de werkgevers een stimulans. Om meer lokaal te gaan werven. En dat lijkt me op zich wel op te goed. Ja. ja, goed idee. Vandam schrijft mee waarschijnlijk en die gaat hier zo wel even op reageren. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Ayan uh, de Roon uit Elft. Uh, ja, ik wilde eigenlijk ook even reageren. Ik ben ambulant hulpverlener. En dan heb jij eigenlijk geen keus. Dan kan je eigenlijk moeilijk met de trein gaan. Omdat je gewoon naar uh, huisbezoeken moet doen. Ja. En dat is dus sowieso lastig. Maar ik wil eens vragen, geldt het nu alleen deze belasting voor uh, woon-werkverkeer of ook voor de zakelijke kilometers? Ik weet niet of meneer Van Dam dat weet. Ik weet niet ik dat talen kan vragen. Ik, ik, ik dacht dat het over woon-werkverkeer ging. Maar Martijn ja. Van Dam luistert mee. Uh, ja. Weet u dat, meneer Van Dam? Um, deze maatregel geldt voor, uh, voor woon-werkverkeer. Er ja. zitten ook maatregelen in het pakket die, uh, die gaan om zakelijk verkeer. Uh, maar deze maatregel uh, waar we het nu over hebben, die gaat echt ja. over het woonwerkverkeer. Dat is ook de meest ingrijpende. Ja, ja. ja en de rest wat hij zegt, dat klopt. Ik denk dat GroenLinks, ik heb altijd ook wel links gestemd. Niet altijd GroenLinks, maar dat je eigenlijk dat je ook inderdaad een beetje de weg kwijt zijn. Maar ik denk van, hoe kan je nou van mensen verwachten dat ze gaan verhuizen? Dus mijn part, wij werken ook samen, dus dat is gewoon heel, uh, heel lastig. Ja. Duidelijk. Dank ja. u wel. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Dag met Frans. Frans. Ik ben het niet eens met de stelling. Oh, Nee, want... Uh... Ik, vind, uh, ik krijg een salaris voor mijn werk en dat is logisch. Maar de bedenkers van deze wet, die krijgen een bezoldiging voor hun werk. En dan kan, kunnen ze ook nog declareren de werkgerelateerde kosten. Wouter Bos, die heeft ooit zijn zonnebril gedeclareerd. Waarom mag ik dan mijn kilometers niet declareren? Ja, uh, ja dat is een goede vraag. Dank u wel. Stamper.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met parlement uit Hengelo. Uh, het gaat om een paar dingen. Uh, om te beginnen ben ik het niet eens met die woon uh, die van die kosten. Uh, ik wil er even op wijzen dat het forensische door de overheid vroeger zelf zeer gestimuleerd is. amsterdam Permanent was wel een bekend voorbeeld, maar er is natuurlijk geld nodig en hoe doen we dat? Ik heb hier toevallig een paar rapporten van gezag hebben de buitenlandse instituut en personen over de corruptie en misstanden in Nederland. En het geld wat daarmee gemoeid is. U zegt, en de politiek u zegt, daar, moet, daar, moet geld daar aan. wat aan te doen. Als we dat nou eens een keer aanpakken, ook die misstanden in de jeugdzorg die eh, zo actueel zijn, die ja. ik overigens als eerste heb aangekaart jaren geleden, dan kunnen we al die andere bezuinigingen laten vallen. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Bert en Winsbeet. Dag. Nou, ik, eh, ik heb een baan. En daar ben ik heel blij mee. En dat ik daarvoor moet rijden. Ja, dat is een keuze die ik zelf heb gemaakt. En ik, dat die belastingverhogingen uh, daar, dat daarmee gemoeid is. Ik vind het prima, die zo'n één keer, die, die, die uh, ik weet niet hoeveel miljard, die moet toch ergens komen. 1,3 miljard levert dit mijn... op. Uh, ja. maar, maar, maar jij zegt dus eigenlijk van uh, ja, als je ervoor kiest om verder van je werk te wonen, dan ja, is het logisch dat je dat zelf moet betalen om op je werk ja. te komen. Ja, mijn vrouw werkt in de woonplaats waar ik woon. En ik uh, werk 50 kilometer verderop. Ik probeer daar regelmatig uh, ook een uh, fietsafstand van te maken. Ja, en zo maak ik, breng ik mijn onkosten van woon- en onderuit. En uh, ja, van mijn baas krijg ik dat niet, dus uh, dat is mijn keuze. Ja, gaat eigenlijk, uw verhaal is, uh, ja, staat eigenlijk haaks op, op wat de PvdA zegt, hè? Ja, uh, dat, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, nee, het nee, nou, is mooi om dat ook eens te horen. Hartelijk dank voor het bellen in ieder geval. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, goeiedag, uh, Jan Bakker. Zeg, ik, ja, ik ben het niet met de stelling eens. En waarom niet? Nou, uh, ik vind omdat uh, ik kom zelf uit een kleinere plaats. En uh, ik werk op Schiphol. Dus uh, de mogelijkheid om uh, rond Schiphol te wonen is al uh, heel moeilijk. En uh, veelal sociaal gezien ben je, want ik ben een echte dorpeling. Ik. Uh, ik... Ik ga niet zomaar mijn, mijn sociale leven opleven nee. of, uh, opgeven, om het zo te zeggen. Nee. En uh, ik denk dat er al genoeg verdiend wordt aan de accijnsen die op de brandstof uh, geheven worden, die er op het ogenblik ook vrij hoog zijn. En het kleine beetje vergoeding wat je krijgt, denk ik niet dat dat uh, uh, lonend is ten opzichte van uh, de daadwerkelijke kilometers die je maakt. Nee. Kijk, ik geloof wel dat er een groot probleem is in Nederland. En dat we hebben allemaal boven ons stand geleefd. Dus we zullen uh, nu op de moeten zitten, zoals dat dan heet. Ja. Maar ik denk niet dat dit een, een goede manier van aanpakken is. En er zijn best andere manieren om het wel goed ja. aan te pakken. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Volstrekt oneens met, uh, met de stelling. En waarom? Uh, nou, uh, het is als, als alle... Uh, ...resultaten van dit akkoord. Uh, alles wordt uh, vanuit uh, Den Haag over de schutting gegooid. En een, een kind kan nagaan dat straks in de COO-onderhandelingen... ...tussen werkgevers en werknemers dit weer op tafel komt. Ja. Hetzelfde als met de, met de ambtenaarinsalaris. De werkgevers hebben al gezegd, wij werken er niet aan mee. Dit zijn wel hele gemakzuchtige bezuinigingen. Ja, eh, ja, duidelijk. Nou, dank, u, u bent het in ieder geval niet eens met de stelling. Die noteren we er nog even bij. Dank u Goed wel. wel. Um, en dat zeggen we weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen om die telefoon te pakken. Ook vandaag en de hele week eigenlijk. Um, het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. Dat is de stelling. We praten erover met Martijn van Dam, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die is het uh, oneens met die stelling en dat heeft hij net uh, uitgebreid gemotiveerd. En hij heeft ook meegeluisterd naar de reacties. Wat, wat vond u ja. daarvan? Ja, je hoorde eigenlijk de meeste mensen um, het, hetzelfde te zeggen als wat ik straks zei. Ja. Alleen ik vind het ook wel mooi om, om persoonlijke verhalen te horen. Dus die meneer die net zei van ja, ik, ik woon in een dorp en, dat, en daar woon ik graag. Hè? Want dat, dat hoor je natuurlijk heel vaak van mensen. Die zeggen ja, ik ben ook in een dorp opgegroeid en ik ben daar blijven wonen. Maar ik vond het, het mooiste dat hij zei ja, ik werk op Schiphol. Ja, daar kun je niet gaan wonen. Nee. Ja, zo, zo, zo is het. Dat is ook zo. Dat, U uh, hoort ook die meneer, want dat is met politisch nog wel eens. Die hebben soms een beetje selectief gehoord. Want één meneer die, nee, die zei, ik ben, het, ik ben het helemaal <laughs> eens met die... Met die, met die stelling. Ja. En die zei, ja, ik woon 50 kilometer van mijn werk. Ik, ik ga een paar dagen in de week fietsen. Dat is ook nog goed voor lijf en leden natuurlijk. Ik, ik vind het heel sportief. De 50 kilometer fietsen heen en, no en nog eens 50 terug. Dat is, <lacht> dat is nogal wat. Ja. Denk ik, dat is natuurlijk prachtig uh, als, iemand, als iemand dat doet. Alleen dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. laten we, laten we wel wezen. Um, en waar het vooral om gaat... is dat bij de meeste mensen uh, geldt dat zo... je hebt niet echt een keus om vlak bij je werk te gaan wonen. En zeker niet als je met z'n tweeën werkt... Um, en als die werkgever dan zegt, maar daar gaat het natuurlijk om: hè, werkgevers die zeggen: wij zijn bereid om de kosten van je woonwerkverkeer te vergoeden. Um, dus je krijgt een onkostenvergoeding. En dan gaat de overheid doen alsof dat een salaris is. Terwijl er gewoon kosten tegenover staan, moet je je voorstellen dat je uh, dat, dat je werkgever uh, zegt. Uh, Goh, kun je even iets gaan kopen in de winkel uh, vormen. En dat je daar dan en, en dat je dat vergoed krijgt en dat je daar ook ineens belasting mm. over zou moeten gaan betalen. Zo, zo onlogisch is dit mm. wat, uh, wat hier gebeurt. Er, er was ook nog iemand die had even een plannetje. Die zei van je moet eigenlijk heel, dat hele systeem, een beetje, of ja, eigenlijk misschien ook in, in, in woorden wat anders zeggen, dat je eigenlijk gewoon dat het onderdeel van je salaris uh, gewoon al direct wordt. Um, ja, dat, dat, um, um, dat het onderdeel van je salaris wordt. Dus dat zou betekenen dat je hem um, bruto uitgekeerd krijgt, zeg maar. Als ik dat goed begrijp. Ja, ja, ja, ja of, of inderdaad bruto zoveel dat het uiteindelijk netto uh, in ieder geval bij jou in, in de portemonnee blijft. Ja, nee, kijk, maar dat, is, um, dat, dat soort onderhandelingen zul je nu vast wel krijgen als deze regeling doorgaat. Dan gaan er natuurlijk heel veel mensen die gaan naar hun baas en die zeggen: ja, dan willen we dus meer. Uh, vergoed krijgen, want het wordt toch door de, door de fiscus als salaris bekeken. Dus die gaan allemaal een, een hogere vergoeding vragen. Ja. Nou, die bedrijven die hebben het over het algemeen al best moeilijk. Uh, dus, dus stel dat, die, uh, dat, dat uh, werknemers erin zouden slagen... Om, om het bedrijf meer te laten betalen. De consequentie daarvan zal zijn minder economische groei... Uh, ja. meer uh, ontslagen, minder banen. En dat is nou net waar het nu over gaat. He, wil je, uh, iedereen praat de laatste tijd over 3%. Dat gaat dan over begrotingstekort. Maar het percentage waar we echt van zouden moeten schrikken is 6%. Dat is namelijk uh, het cijfer wat gisteren naar buiten kwam. 6,2% om precies te zijn. Namelijk het nieuwe werkloosheidspercentage. Ja, ja. En we gaan op weg naar 7%. Dat gaat om ja. meer dan 500.000 mensen in Nederland. Twee keer de stad Utrecht. Ja. Dus je, je moet wel heel voorzichtig zijn met waar je precies de rekening neerlegt. Er valt wat te kiezen straks 12 Zeker. september. Martijn ja. van Dam, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Uh, stelling Graag. blijft op onze site staan. De hele middag u kunt daar blijven reageren. En hou de radio dan vooral aan... Tot zometeen vrijdagmiddag live. Jan Mom met de onderwerpen. Herman Wijvels komt langs over Europa, over Nederland, het CDA. En glutjes over de pensioenen die misschien veel sterker gekort worden dan voorspeld. Ellen en is gastrecensent. Jan de Boerfrie jubileert. Komt erover vertellen. Frits Barend is er al. De column van Justus van Oel is er ook al. Bert Brussen en live muziek. Dit keer Bertolf. Prachtig. Uh, Bertolf dus en Jan Mom en mooi weer in Amsterdam. Rembrandtplein, daar moet u zijn als u in de buurt bent... voor vrijdagmiddag live of gewoon de radio aanhouden. Ik wens u een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. en NCRV wat waren de tien beste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen? In Opium, het cultuurmagazine van Radio 1... maakt juryvoorzitter Arthur Chapin de selectie bekend... voor het Nederlands Theaterfestival in september. Verder Thomas Verbocht over de verfilming van On The Road... de klassieker van Jack Kerouac. Dana Linse vanaf het filmfestival in Cannes. En live muziek van Elske de Wal. Opium, morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Het is badkamerparade bij Badery. Tot 17 juni staan onze badkamers volop in de schijnwerpers. Met 20% korting op een luxe swingsbadkamer. badkamer. En daarbovenop nog een gratis regendouche van Hans Grohe. Kom voor alle acties naar de Badery Showroom. Baderie. En beleef de badkamerparade. Dit is Radio 1.